Ook Joke en Martin gingen voor honderden euro's het schip in. Hun kaartjes voor Queen werden nooit bezorgd. Ik denk dat uh, wat we al meer hebben gehoord, nu achteraf, dat Viagogo ook al dubbel tickets verkoopt. Of gewoon tickets verkoopt die ze al verkocht hebben, hè, dubbel verkoop. En dat er dus mensen op ons plekje hebben gezeten met onze tickets in de handen. En dat deed heel erg pijn. Ja. We zaten hier zaterdagavond op de bank en hadden echt zoiets van, we hadden daar moeten zitten, midden in het feest, midden in het spektakel, want een spektakel is het. En ook gebeurt het vaak dat kaartjes voor een veel te hoge prijs worden aangeboden. Evenementenorganisatoren adviseren om alleen kaartjes te kopen bij officiële verkooppunten en willen dat er een strenge wetgeving komt op het doorverkopen van kaartjes. In Amsterdam is een jongen van 15 gevonden nadat hij twee maanden lang vermist was. Hij werd op 3 mei voor het laatst gezien in een zorginstelling in zijn woonplaats in Heer Hugo Waard. Daarna verdween hij en ontbrak ieder spoor. Hoe de jongen is gevonden weten we niet. De politie zegt wel dat het goed met hem gaat. En we zitten midden in het festivalseizoen en misschien heb je er zelf ook al eentje gepakt. Nu is er natuurlijk altijd een kans dat je iets kwijtraakt, maar wat gebeurt er dan met je spullen? De gemeente Beuningen, waar afgelopen weekend down the rabbit hole was, legt het uit. We hebben een hele bak met, uh, met sleutels uh, gevonden. Ja, de portemonnees, uh, die bewaren we, die kun je ophalen, dus ook de inhoud. Uh, behalve als er ID-kaarten zitten, uh, die moeten om fraude te voorkomen vernietigd worden. De duurdere spullen, wat boven de 450 euro is, uh, bewaren wij een jaar en een maand. En alles wat daaronder valt, nou ja, een aantal maanden en dan gaat het op een gegeven moment ook echt weg. En mocht je nu pas uit je konijnenholletje zijn gekropen en beseffen dat je vorig weekend iets kwijt bent geraakt. De gemeente Beuningen heeft nog 60 artikelen, 17 rijbewijzen, 8 ID's en 85 bankpasjes in de aanbieding.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 En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de vertraging een kleine 10 minuten tussen de afred Haarlem-Zuid en knooppunt Padhoevedorp. Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, Een echte Sandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Zo so, hé, hey, hey, daar zijn we dan. Ja, we gaan eventjes verder met de rollercoaster. The farthest place on earth I know I can't travel all the roads you see Cause I know you're there with me You don't have to slow me down Cause I will always be around I will find my way back home Where magnolia grows Where magnolia grows But I guess you know Why I do what I do and where I go I try to fill that empty space inside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 Het er voor u op die onder rollercoaster. Hé, hey, zou zeggen allemaal, een hele goedmiddag. Daar zijn we weer. Hé, hey, ja. Goed weer. Zonnetje schijnt. Lekker een beetje wind erbij. Heerlijk. Hé, hey, we gaan lekker verder met uh, Dirk Beeldijk. En hij heeft het over vier zomers lang. Nou, laten we het hopen. Vier zomers lang Heb ik gewacht, ik was te bang Waarom heb ik niets gezegd Mijn liefde toen nooit uitgelegd Het je zonder zang Maar dat is echt wel voorbij Ik loop nu met jou aan mijn zij Ik ben die jaren zo verliefd geweest En dacht aan jou toch wel het meest de tijd van wachten is voorgoed voorbij, want sinds vandaag hoor jij bij mij. Vier zomers lang heb ik gewacht, ik was te Toen nooit uitgelegd, vier zomers een liefdesliedje zonder zacht. Stap gewacht het leven lacht en ik geniet en ik zing hier voor jou dit liefdeslied. La la la la la la la la. Dat eh, is dan Dirk Muldijk. En dit is José Feliciano. En daar weer over. La noia la tua de Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita chi Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, sarà so si quel che sarà? sarà, y Sarah, Sarah, Sarah, quasi. Ik ga het ook hebben, ik wil de compagnie, maar het past, het zorgt voor het zorgt che sarà zorgt voor het che voor het De te angero e de una amore mio ti batto su la bocca che fu la fonte del mio primo amore ti do la come quando non lo so ma so soltanto che ritornerò Hey Sarah, hey toch ook uh, lekker die, uh, die, die zomerse gevoelens, hè, die uh, bij deze klanken. Gisteren gisteren Was dit, Feliciano? Heerlijk, ja. Kijk heb toch lekker uh, bij wegzwijmen en zo op zo'n uh, zo strand beetje zo, uh, ja, lekker in het zonnetje zo, langs het water, dat geruis, hè. Uh, ja. Hey, We zijn er weer. Entertainment of You de Klokjes van 8 uh, uur vandaag. En uh, ja, dus een heleboel lekkere muziek en uh, verzoekplaatjes. En de drie rij van Fred hij, En gaat zo maar door. Maar eerst Lien. En zij hebben het over: ik doe het niet. Nou, ik wel hoor. Dus blijf er lekker bij op die 169. Is Best leuk en ook wel knap. In Zandvoort 106.9 Zes, Ja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 Nog nooit heb ik mijn hart zo snel verloren Nee, nog nooit voelde ik me zo blij We drinken nu zo uit, ik las dit in Zamore Gitaarmuziek speelt in de verte, zacht ons lief Opslag verliefd, zoals nog nooit tevoren Ik weet ook niet waaraan ik dit zo hebben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 mijn hart zo snel verloren Nee, nog nooit voelde ik me al zo rijk We drinken nog zo uit, geen glas, dit is amore Gitaarmuziek speelt in de verte, zacht ons lied Ons lachen Zo zoals nog nooit tevoren Ik weet ook niet waaraan ik dit zou hebben verdien Ik zie de liefde in jouw mooie blauwe ogen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 For you. Ik was niet naar jou op zoek, toch kwam ik je tegen. In één keer liep jij mij zo voorbij. Ga mijn adem even in, want opeens kwam ik. Zij steeds iets dichter bij me staan Is het net of ik even geen zuurstof glij? En stevig van weer bezij. Als je even naar me kijkt. kan het? Ik beer het zien. Ik... Uh, ja, dan... meer muziek, meer variatie. Zeker. Het entertainment for you. Ja, bedankt. Ja. ja. ja. Uh, dat is hij dan, Jack Elmondo. En uh, ja, hoe kan het dat jouw liefde voor mij zo snel voorbij is? Blijf erbij tot 8 uur en het ene interview. Mijn naam is Ferdy. Goedemiddag. Ik loop door je straat in de hoop dat jij er bent. Je was mijn grote liefde. Ik heb je niet lang gekend. Ik zal het nooit begrijpen dat je weg bent gegaan. Ik kijk weer naar die foto waar wij samen op staan. Waarom als je lief?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 Seconde van de dag.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 Elke seconde van de dag Ik zal altijd op je wachten Elke seconde van de dag Waarom was jouw liefde voor mij zo snel? Hoorbij Jack El Mondo Ja, maar dat bedoel Ja dat kind naar huis sturen? Lekker hoor het is Latino Way. Dat allemaal uh, een nieuwe single van Holly Green. Ja, ah, dat houden uh, we vanuit Spanje nogal. Every time I tell myself, hey girl, don't go too fast. But something in your voice just makes me feel so weak. Every time you say those words, I know it's gonna last. There's no one night stand. This feeling is so weird. So dance with me. I like your way Ja, mooie nummer. Ja, een heerlijk nummertje. Zo, zo, zo. Lekker nummertje En dat allemaal, ja, nou hoe ken je het ook? Vanuit Spanje natuurlijk. Hé, hey, en blubbi blablum. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar de, ja, Leroy en de Witte. En uh, ja, zij hebben het over hand in hand. Wij staan hand in hand. Ja, maar dat bedoelt. Hey, ja. gaat nou je moeder pesten. Schiet op gauw. Ja, weg. Schiet op. Hup. Kijk wat En de rivieren in het lage land, kalm stromen langs de kant. Het land ligt er prachtig bij. We ja, dat is hier met allen in de studio. Leroy en de Witte. Schouder aan schouder. En uh, staan we hand in hand. En ja, zo is dat. Hey, um, we gaan zo eventjes bellen met uh, Perry Zuidam. Zijn nieuwe single, uh, ja, Lange Zullen Zo uh, Nachten. En ja, in ieder geval, daar gaat hij dadelijk meer over vertellen. Dus blijven lekker bij. Eerst John West en Lange Frans. En uh, ja, mijn vrouw. Ja, schat, mijn vrouw. Mijn, mijn schat, mijn vrouw. Zo is het. Wauw, ze blijven maar doorgaan. En het is meteen gezellig. Joy best een lange bruin. Mijn schat, mijn vrouw. Alsof ik spook Ik hou van het leven als ik jouw cadeau krijg. En waar je ook bent, is waar ik moet zijn. Je bent mijn alleszin. En het voelt fijn, je laat me stralen, je laat me lachen. Ik kom naar je toe, je zit al op me te wachten. Ik open mijn ogen, je bent een echte, ik kan het niet geloven. Mijn gebeden, hoe hoort goden? Ik hou je vast, ik las je niet weglopen. Doe je dat wel, ga ik erachteraan? Tot ik jou weer aan het lachen maak met een ring en een achternaam. Pas maar op, pas een prachtige staan. Vanaf nu gaan we alles delen. Elke stap nemen wij met z'n tweeën. Je laat me stralen, je laat me lachen. Ik kom naar je toe, je zit dan op me te wachten. Alsof ze erop zitten wachten. Haha. Jij weet dat ik zo lang Jouw Geduldig. Nu blijf je bij me. De hele nacht. Ja, je hoort het al. You're the first, you're the last. You're my everything van Barry uh, White natuurlijk. De melodie. Even Dit is uh, John, uh, John West in uh, lange Frans. Mijn schat. Mijn vrouw. Mijn allesie. Alles of niets. Het is alles of niets, uh, Perry? Zo is dat. Toch? Hey, goed, uh, ja, goedemiddag nog, hè? Goedemiddag. Ja. Jij ja, hebt ook een, uh, een lekkere single. Lange, ja, zwoele... Zwa... Lange, zwoele nachten. Zo was het. Lange, zwoele nachten. Ja, ja. Ik, wou, ik wou zomer, zeg maar. <laughs> is het ook natuurlijk, maar... Ja, nee, dat klopt. Nee, we hadden inderdaad uh, nee, drie jaar geleden hadden we, hadden we de single uh, zoelen op de zomer inderdaad. En we, ja. ik had nu zoiets, nou, we gaan nu maar eens de nachten bezinken. <laughs> zo is het. <laughs> ja, nou ja, die zijn eigenlijk ook wel uh, uh, toch wel uh, zo nu en dan wat, uh, wat zoel, ja. Ja, zeker. En, en zeker de komende weken belooft het uh, belooft ook de aardige zoel. Ja, ik, ik, het, uh, ik, ik mag geloven. Althans, ja, ja ik, ik kreeg een berichtje dat het uh, voorlopig uh, nog niet, uh, uh, ja, niet veel regen zal vallen de komende weken. Nee, klopt inderdaad. En uh, ja, zoals het, uh, zoals het er naar uitziet gaat het temperaturen boven de 25 graden. Dus ja. ja, ach, wat willen we dan nog meer, toch? Ja, echte zomer, toch? Absoluut. Ja, ik bedoel, uh, nou, nou, hebben we, nou moeten we niet klagen, want nou hebben we een echte zomer. Eh, dan moeten we er ook een feestje van maken. Absoluut heel belangrijk, ja, dat toch? sowieso. Hey, maar die uh, single, ja, yeah. vertel eens. Uh, werd, werd, je, werd je zwetend wakker uh, s'nachts? Nou, nee, dat, dat ah. viel wel mee Ik lag op het moment dat ik, dat ik uh, op het idee kwam, lag, lag ik wel een beetje te zweten. Want ik lag, lag op dat moment in de Mexicaanse zon. Ah. En dat, uh, dat, was, dat was inmiddels alweer 2,5 jaar geleden, eigenlijk net voordat uh, de corona begon. Oké. Okay. En toen hoorde ik dit liedje uh, op het strand en toen dacht ik, goh, wat een lekker melodietje is dat. En uh, maar toen ben ik dus een beetje gaan zoeken waar, waar dit liedje vandaan kwam. En toen bleek het dus een, een hit te zijn geweest in de jaren 70, vooral in Zuid-Amerika... En het liedje was nooit overgewaaid naar, naar Nederland. En überhaupt niet naar Europa. Nee. Dus, uh, dus ja, dat, dat vond ik wel heel erg interessant. En uh, nou ja, toen ben ik een beetje verder gaan speuren. En toen had ik, uh, had ik uiteindelijk een, de, de, de, ja, de originele versie gevonden. En toen dacht ik van, nou weet je, hier moet ik toch wel eens wat mee gaan doen. Ja. Maar ja, toen brak de corona uit en toen dacht ik van ja, weet je, dat is niet echt de goede tijd voor dit liedje. En uh, nou ja, toen heb ik, het, heb ik het eventjes op de plank geparkeerd, zoals, zoals het dan zo, zo uh, figuurlijk heet. Ja. En uh, nou ja, nu dit jaar had ik zoiets van goh, dit wordt tijd om het lekker uit te gaan brengen. En uh, ja, ik heb zelf de tekst geschreven samen met Javier Scalera, een uh, muzikale vriend van mij. En uh, nou ja, nu is hij er. Ja, nou, heerlijk plaat, een lekker ja, lekkere melodie. Ja dat, zijn we, ja. ja, dat zijn we wel gewend voor jou. Ja, ik probeer toch altijd wel een beetje lekkere opzwepende muziek te hebben. Altijd ja. een beetje muziek waar je vrolijk van wordt. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat het bij deze ook weer gelukt is. Ja, wat uh, hoe is de rotje knoer Ja, prima. Dus uh, het, het is nu heerlijk weer dus We zitten heerlijk buiten. En, uh, ja, eigenlijk een beetje aan het voorbereiden voor vanavond weer lekker op pad te gaan. Dus okay. uh, ja, we zijn... Uh... Ja, je, je blijft daar een beetje in de buurt of, uh, vanavond? Of... Uh... Uh, ja, ja, ik zit vanavond in Rotterdam, dus dat, uh, dat is, uh, is goed te doen. Ah, oké. Okay. Hé, hey, en uh, heb je stiekem, ben, je, ben je stiekem al ergens anders iets mee bezig? Ja, wat dat betreft uh, stilzitten, dat, uh, dat ken ik niet. Dus nee. dat, uh, ik, ik ga altijd wel weer op zoek uh, uh, naar, naar wat nieuws. En als eenmaal een, een single weer een week of twee, drie loopt... Dan, uh, ja, dan begint het bij mij altijd wel weer te kriebelen van... wat, wat voor, wat voor uh, vervolg gaan we hier aan geven. Ja. Dus, uh, dus inmiddels zijn we, zijn we alweer met, met de platenmaatschappij en de studio uh, in overleg... Om, uh, om een nieuwe single te gaan uh, lanceren. En ja, ik denk dat dat een beetje uh, eind september, begin oktober zal gaan worden. Ah, oké. Okay. Ja, ik, ik, ik, ik wil haast zeggen, ik heb nog wel een nummer voor je. Kijk, nou, ideeën zijn... Ja, ook... ja, nee, nee, nee, maar dat bedoel ik. Ik, ik, ik bedoel, uh, ja, dat, dat is ook een nummer dat je zegt van... Ja, Lekker een meeslepende, uh, ja, beat is het eigenlijk, een zomers. Oké. Okay. Ja, maar dat, dat, ja, die melodie nou, nee, heb je, ik nog nergens gehoord nu, je, hier om, uh, in Nederland. Nee, ik, ik, Sorry, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ga hem sowieso naar je toe hebben. Oké, okay, ja, dat vind ik heel erg leuk. Doe dat zeker. Ja, want ik denk dat het ook wel een nummer is voor jou. En okay, zeker, nou. zeker voor een, een leuke zomer, zomerplaat. Oké, okay, nou, ik, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. En ik, ik, ik, ik blijf opletten of, of die bij me binnenkomt. Ja, ik, ik ga hem je toesturen en dan moet jij maar eens uh, uh, kijken of je er wat mee kan. En dan hoor ik, hoor ik graag uh, of, wat, wat jij ervan vindt. Is goed, dat, dat gaan we afspreken. Leuk. Ja? Hé, hey, en um, sta jij nog ergens op podia uh, uh, deze zomer? Uh, ja, ik sta uh, gelukkig uh, regelmatig op verschillende podia's in, in, in, in eigenlijk het hele land. Dus uh, ik, uh, uh, ik, ik mag aardig wat, uh, wat, wat leuke zomerfestivalletjes doen. Ja. Uh, vol ja, volgende week, dat is wel een beetje bij jullie uit de buurt natuurlijk. Maar dat is in, uh, op de grensstreek in baarden nassau ja. uh, Bekend toeristisch dorpje, daar sta ik, uh, sta ik op het plein uh, om, om te zingen tijdens Ja, ik, ik de jaren. ken het wel hoor. Ja, ja, ja, ja vast wel. Het is, het is een heel gezellig dorp. Ja. Dus, dus daar ben ik onder andere te vinden. Uh, ja, en, en zo de komende weken regelmatig. Maar als mensen willen weten waar ik, waar ik uithang, dan zeg ik van: uh, verwijs ik ze naar mijn social media pagina's. En uh, daar, daar heb ik een, een, een pagina, Perry Zuidam Fanclub. En daar staan precies alle openbare optredens op die de, die de komende maanden gaan plaatsvinden. Ja, dus dat bedoelen we maar: Instagram, Facebook, uh, YouTube. Uh, nou ja, YouTube weet ik niet. Heb jij eigenlijk een kanaal eigenlijk, uh, op YouTube? Uh, ik, ik heb wel een eigen kanaal op YouTube, maar omdat mijn uh, singels natuurlijk toch via de platenmaatschappij maatspuit komen, wordt eigenlijk praktisch alles daarop geplaatst. Okay. Dus daar doe ik nog niet zo heel erg veel mee. Um, maar uh, de andere social media, zoals inderdaad Facebook, Twitter, Instagram, daar ben ik heel erg actief op. Ah, oké. Okay. Geen, uh, geen TikTok? Nou, daar zijn we wel een beetje mee begonnen. Ook met deze single. Dus uh, mijn dochter heeft me zo gek gekregen. om uh, uh, met, uh, ja, toch met, een met dit liedje ook een dansje zeg maar, te ontwikkelen. Ja. En uh, die, die gaat op dit moment rond op TikTok. Ah, oké. Okay. Nou, dan uh, moeten de mensen daar ook maar. Ook onder jouw naam, of niet? Uh, ja, ook onder Perry Zuidam. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Dus dan moeten de mensen daar maar eens even, even lekker op uh, TikTokken. Zo is dat. Ja. Hé, hey, en uh, nou, ja, misschien nog zelf een, een leuke. Uh, een percivalage maken op, op een nummer van jou. Dat is ook altijd leuk, natuurlijk, op TikTok. Ja, zeker. Dat, dat is hartstikke leuk. Dat, uh, dus uh, ik, ik zie ze graag tegemoet. Ja. Hey, Perry. ik zou zeggen... Uh, ga jij lekker aankondigen... en dan gaan wij hem draaien... en dan wens ik jou een heel fijn weekend... en uh, zeker de ja, leuke optredens vanavond. Dankjewel. En jullie weer ontzettend bedankt... voor uh, de energie en de, en de tijd... die jullie in mijn, uh, mijn liedje steken. Ja, Super bedankt eh, daarvoor. Ja, en ik ga hem in ieder geval naar je toesturen straks. Is goed, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik hou hem in de gaten. Doen we. En lieve luisteraars van Zandvoort FM, ik hoop dat er op Zandvoort de komende weken mooie, lange, zwoele nachten zullen plaatsvinden. Hey, dankjewel. Dankjewel. Hoi, hoi. hoi. Lange, zwoele nachten, passionele nachten, vol van liefde en een groot verlangen. Blijf voor altijd bij me, kom hier en verleid me. Zoem mij eens een keer, laat mij niet wachten. Lange, moere nachten, passionele nachten. Vol van liefde en een groot verlangen. die Jij hebt mij betoverd en mijn hart veroverd. Laat de liefde die van binnen branden. Als ik kijk in jouw donkere ogen... Laat mijn hart voor jou veel sneller slaan. Ik voel dat Cupido raak heeft geschoten en mijn liefde jou niet kan weerstaan. Ai ai ai, dat mijn liefde jou niet kan weerstaan. Lange zwoerde nachten, passionele nachten, vol van liefde en een groot verlangen. Blijf vooral te pijnig, kom hier en verleid me Zoem mij eens een keer, laat mij niet wachten Lange schoenen nachten, passionele nachten Vol van liefde en een groot verlangen die Jij hebt mij betoverd en mijn hart veroverd Laat de liefde die van binnen branden Bij gitaarmuziek muziek en duizend sterren Weten wij wat er straks komen gaat? De passie zal onze harten smelten. Voor echte liefde is het nooit te laat. Ai, ai, ai, voor de liefde is het nooit te laat. Passionele nachten, vol van liefde en een groot verlangen. Blijf voor altijd bij me, kom hier en verleiden. Zoem mij eens een keer, laat mij niet wachten. Lange sjoelen nachten, passionele nachten, vol van liefde en een groot verlangen. Jij hebt mij betoverd en mijn hart verloven. Laat de liefde diep van binnen branden. Per is En ja, lange, zwoele nachten. Hier bij ZFM, entertainment for you. This is on, uh, Frank Aston en Mariska van Kolk. en Let your sunshine. Thanks. Lang gedacht, het is niet eerlijk wat we doen Want ik ben al lang bezet, ja ik had al iemand toen Maar als jij me belt ben ik verloren, al wil ik eerlijk zijn Miljoenen vlinders in mijn buik, die doen mij zoveel pijn ik heb de hele nacht gedroomd, dat ik jou in mijn armen had. Die droom was geen bedrog. ik voel jou hartslag nog en op het laatst wuste ik jou. Ik heb de hele nacht gedroomd en ik weet wel dat het is fout. Maar het is en blijft toch spannend als jij zo van me houdt. Ja, het is en blijft spannend dat jij zo van me houdt. Ik weet wel, nee, dit mag niet, ik stop, dit is niet goed. Ik denk aan iets anders meer, door wat jij met me doet. Wanneer jij me belt, ben ik gelukkig en voel ik me fijn.